Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De gasunie heeft een financiële tegenvaller die kan oplopen tot 1,7 miljard euro. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers. De oorzaak van de tegenvaller zijn nieuwe regels van kartelwaakhond NMA... waardoor de gasunie minder geld mag vragen voor het gebruik van het leidingennet. Het staatsbedrijf hoopte juist veel geld te verdienen met de doorvoer van gas uit andere landen. Op het Meer in Noord-Holland is een explosie geweest op een speedboot. Twee andere boten raakten ook beschadigd. Volgens de politie zijn 10 tot 15 mensen in het water terechtgekomen. Iedereen is gered, al zijn er wel negen gewonden onder wie kinderen. Een vrouw en een kind zijn naar het brandwondencentrum van Beverwijk gebracht. De oorzaak van de ontploffing op de speedboot is nog niet bekend.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 Natuurlijk niet. Nee. Met die nonnen heb ik een, hebben we hele slechte ervaringen ja. gehad. Ook in je jeugd al. Absoluut. De eerste keer zeg maar dat je daar zat. Het was niet zo prettig voor jou. Ik wilde naar mijn moeder. Ja. Ik, ik wilde ja. naar mijn mama toe. En naar mijn vader.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 op dans gedaan mm.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 Gewijd, gewijd. Ik uh, ben dan ook verkeerd gegaan in die tijd. Enorm gerookt. Enorm gedronken. Enorm alles gedaan wat niet mocht. En toen na de dood van mijn man. Hij had dan uh, longkanker. Hij heeft um, een eiland uh,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 Doch ein Sünder verloren, wenn du stehst. Doch hebt den Die last verschwunden, ins tiefste meer versinkt. Sein Tod hat dir das leven. Manchmal fallen wir auch hin, denn fall auf Jesu, fall auf Jesu, fall auf Jes Jesus und Lieb, den Weg ist manchmal Himmel en und vol.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 Ja, een soort van uh, tegenspraak gehad met iedereen, ook op school, ja. en dat heb ik met mijn tante dus dat uitgesproken, ik heb vergeving aan tante gevraagd, voor het feit dat ik dus zo mijn karakter uh, zich zo geuit had tegen haar, mm. en dat zij, haar niet, dat zij me niet kon vasthouden, ja. ze kon me niet opvoeden.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 en ook Tante Bettina verteld en mijn cd's want ik heb dus, doordat ik dus tot geloof gekomen ben, ben ik liederen gaan schrijven mm. en elk lied heeft eigenlijk eh, ook te maken met dit alles mm. ja, waar, gaan, waar gaan de liederen over? over het huwelijk, Aha. hoe je wel getrouwd moet zijn ja. en eh, over de liefde ja. over, zwarte, over het zwarte schaap over genade in beweging over, dank, dank. Hm. Al dat soort of titels is, is heel erg uh, in, in, in, in, in dit in idee. Mijn idee heet ook naar een. een CD heet ook naar de overkant. Hm. Dus van de ene kant naar de andere kant. Ja. Van het, oh, okay, ja. ja hm. van het oude. Van het oude? Oh, oké, ja. je daarmee? Van het oude leven naar het nieuwe leven. Hm. Dus over de brug.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 Nou, bij Niels, het eerste boek van Niels, was dat ik op de televisie. Zag ik een programma en er was een zanger in Duitsland. En, en die zei: en, De interviewer vroeg hem, hoe ben je tot zingen gekomen? En hij zei: Niet en daar kwam eens Niels Snowbach, de producer. En toen zei ik tegen die kinderen: Kom naar boven, ze praten over papa. Ja. En toen zei die aan een andere zanger: zei, Oh, ik ook, ik ben ook van Niels Snowbach ontdekt.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 God zegen Henny, het werk in stand voort Dank u, dank u vader, gezegend zijn uw naam. Ik dank u, dank u vader, we roepen wij allen te samen. Ik dank u, dank u vader, u zit hoog op uw troon.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 Toda rabavinu kul anu korim. Toda rabavinu ha Yosef belki so. Toda rabavinu Shnatan etpenu. Toda rabavinu tshavach etdemu. Toda rabavinu shushia uchastu. Toda rabavinu. Dat dat er wel fin aan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 Besasti be AMI, me, beloge y chamamba, beloge y chamamba, bodkolpechi, be